12 uur. Dit is Radio 1. met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe gaan ze bij de telegraaf om met de afspraken rond de begrafenis van Prins Frieso? Adjunct hoofdredacteur Jan Kees Emmer legt het zo meteen uit. Verder een mediaforum met Paul van der Lucht en Jan Slachter. En nu het NOS Journaal. Hier is Jan van de Putten. Goedemiddag. Timmermans roept Egyptische ambassadeur op het matje. Lage vuurse bereidt zich rustig voor op de begrafenis... en huizenverkoop in juli sterk gestegen. Er is flink wat zon. Maxima 21 graden op de Wadden tot 28 in het zuidoosten. Later in de middag en vanavond meer bewolking en kans op een bui. Morgen droog en geregeld zon. 20 tot 25 graden. Zondag eerst regen en later weer zon. Een spannende dag, noemt minister Timmermans deze vrijdag voor Egypte. De moslimbroeders hebben opgeroepen om na het vrijdaggebed massaal de straat op te gaan om te protesteren tegen het leger. En Nederland houdt de situatie goed in de gaten, volgens de minister van Buitenlandse Zaken. Inmiddels heeft Timmermans de Egyptische ambassadeur ontboden. Ja, zeker, uh, we moeten.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 Redelijk ongevoelig getoond voor internationale kritiek. Laat onverlet dat we het aan onze stand verplicht zijn om duidelijk te maken dat we dit onaanvaardbaar vinden. Je kan moeilijk dit zomaar laten passeren. Qua reizen, wordt dat nog aangepast of helemaal niet? We beoordelen dat bijna van uur tot uur, in ieder geval dagelijks, houden we vinger aan de pols. We overleggen hierover ook met onze Europese collega's. Op dit moment, en dan spreken we nu tien uur ochtends, is er geen aanleiding om het reisadvies aan te passen. Maar dat kan wel gebeuren, zo nodig. En daarom is het belangrijk dat reizigers het nieuws goed in de gaten houden. Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, we nemen gewoon het zekere voor het onzekere en we zetten gewoon een totaalverbod. Um, ja, dat zou je...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 Dan de woningverkoop. Die is in juli met bijna 30% gestegen. In vergelijking met een jaar eerder. En ook ten opzichte van een maand eerder was er een flinke stijging. Nog flinker zelfs, ruim 33%. Johan Konijn is, uh, hoogleraar woningmarkt van de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, we zijn uit de crisis, denk ik dan, of niet? Nou, dat, dat is misschien uh, wat al te snel geconcludeerd. Het is wel een zwaluw. En dan moeten we kijken of het zomer wordt. Wat hier meespeelt voor een deel is ook het voorjaarseffect. Uh, in mei, juni zijn er altijd veel verkopen. En dat zien we nu terug in de cijfers. Uh, maar, maar zeker, uh, we zitten weer terug op het niveau van uh, twee jaar geleden. En op zichzelf bevestigt deze uh, ontwikkeling... dat we misschien het dieptepunt voorbij zijn in de markt. Ja, en, uh, want de zomer is toch meestal vrij rustig qua, woning in, qua, qua woning verkopen. Jazeker, maar we moeten ons realiseren dat we hier kijken naar de overdrachten van woningen. En die woningen die zijn verkocht twee, jaar, twee maanden geleden. Toen kwam, kwamen de mensen bij de makelaar Precies. en nu is het... En nu gaan ze naar de notaris om de, ja. om de sleutel te krijgen. Uh, en dat is meestal twee maanden later. Dus we kijken hier naar het voorjaar, uh, mei, uh, juni... Waarin dus uh, relatief veel woningen zijn uh, verkocht. Dus de makelaarscijfers hadden het al uh, kunnen uh, voorspellen, zeg maar? Ja, die hebben het ook gedaan. Dus wat we nu zien, dat sluit ook aan bij de kwartaalcijfers van de makelaars. Ja, en, uh, maar u bent er nog wel voorzichtig mee. Hè? U zegt een zwaluw, maar die zomer, wordt het zomer, denkt u? Ik verwacht het wel, maar uh, het is echt nog even af uh, aan aankijken aan hoe het zich ontwikkelt. Uh, we hebben de afgelopen maanden wel meer uh, stijgingen en dalingen gezien. Uh, dus uh, mijn persoonlijke verwachting is dat we het dieptepunt wel bereikt hebben. Uh, maar ik ben er ook voorzichtig in, met de slag om de arm. Ja, maar dat het snel weer naar beneden klapt, dat zit er niet echt in? Ik verwacht het niet. Uh, de prijzen zijn al heel sterk gedaald. En het wordt steeds aantrekkelijker om dan nu dan toch maar de uitgestelde koop uh, te realiseren. Nou, het klinkt allemaal als uh, vrij hoopvol. Meneer Konijn, hoogleraar woningmarkt van de Universiteit van Amsterdam. Ik dank u wel. De Russische atlete Jelena Isinbayeva zegt dat haar woorden over homoseksualiteit verkeerd begrepen zijn. Gisteren zei de wereldkampioenen Polstok Hoogspringen... dat ze zich had gestoord aan de gelakte nagels van haar collega's. Die hadden hun nagels in de regenboogkleuren gelakt... om homo's en lesbo's te steunen. Izabayewa zegt nu dat ze in het Engels sprak gisteren... en dat dat niet haar eerste taal is. Ze zegt, ik wilde zeggen dat mensen de wetten van andere landen moeten respecteren... zeker als ze op bezoek zijn in een land. En Izabayewa zegt verder dat ze tegen elke vorm van discriminatie van homo's is. DigiD is niet bereikbaar. Sinds vanochtend kunnen mensen met hun DigiD in, uh, niet inloggen bij overheidsdiensten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt niet dat het om een DDoS-aanval gaat of om een hek. Het is een technisch probleem. Eerder dit jaar werd DigiD aangevallen door cybercriminelen. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Lagevuurse is in de loop van de ochtend de auto aangekomen met het stoffelijk overschot van Prins Frieso vuurse is voor een deel afgezet en er is veel politie op de been. En eh, tot nu toe zijn er opvallend weinig dagjes mensen op de gebeurtenissen afgekomen. Ook de inwoners van Vuurse staan niet massaal langs de kant van de weg, merkte de verslaggever Ewout de Bruin. Wordt er veel over gepraat in het dorp, over wat er vandaag gaat gebeuren? Ja, natuurlijk. Maar alle dingen die je in de krant ook leest, dus uh, niet veel bijzonders. Die mensen hier zijn het wel gewend, weet je wel. Die, uh, ja, die zijn... Het... Nou ja, er zijn altijd mensen geweest die even bij Drakenstein kwamen kijken. En dat zal alleen maar erger worden, denk ik. Maar dat zijn toch ook altijd mensen... Als jij een stukje gaat fietsen, zeg je ook... Ja, zou ik nou eens heen gaan? Nou, dan ga je daar maar even kijken. Ik ga vragen of ik de post daar mag brengen, maar... Voor het kasteel? Ja. Ik loop nou, even ik met u mee. <laughs> ik ga me mee, gezellig. We gaan het even kijken. De postbode die post moet bezorgen voor kasteel Drakenstein... Nou, hier is Slotlaan in en het buurt Maar eh uh... mag ik post brengen. Voor uw 2, 22a 4. Dat is hier. En zo loopt hij het hele rondje af. Tot en met 8 Slotlaan. Ja. Ja? Dank u wel. Oké, okay, hartstikke bedankt. Ja. En... Er zat ook er post tussen hè, voor. Uh... Ja ja, het, la het laatste nummer is uh, het hek voor, uh, voor uh, ja, de prinses. hè. Komt er veel post voor de prinses? Nou, tot nu toe je de dagstuk 4-5. Maar dat zal zometeen wel meer worden. Dan moet ik iets langer voor rijden. <lacht> Bijdrage van de Bruin vanuit Lagevuurse. Het gaat goed met de Deense zeecontainervervoerder Mersk. De grootste zeecontainervervoerder ter wereld. Boekt in het tweede kwartaal zo'n 340 miljoen euro winst. En dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Door de crisis wordt er minder vervoerd, maar de brandstofprijzen zijn lager. En ook druk merst de kosten door met steeds grotere schepen te varen. Rond twee uur vanmiddag komt het nieuwste en grootste containerschip ter wereld van het bedrijf aan in de haven van Rotterdam. Dat schip is 399 meter lang. En dat is de eerste keer dat zo'n groot containerschip Europa aandoet. Het aantal vrachtwagens dat verkocht wordt zal komend half jaar stijgen. Dat verwacht het economisch bureau van de ING. Daardoor zal de krimp van 15% procent in de truckverkoop in de eerste helft van dit jaar omslaan in een stijging in de tweede helft van het jaar. Vorig jaar zijn in Nederland ruim 11.000 vrachtwagens verkocht. Tot januari kunnen bedrijven nog gebruik maken van een subsidie op de schoonste types trucks. En tegelijkertijd loopt ook een tijdelijk fiscaal voordeel af om investeringen te mogen afschrijven.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 Ja, uh, dat zorgde voor enorme chaos in het verkeer, want het was natuurlijk het begin van het weekend. Uit voorzorg werden treinen stilgezet en vluchten werden korte tijd opgeschort. In februari 2011 veroorzaakte een aardbeving in Nieuw-Zeeland grote schade in de stad Christchurch. 185 mensen kwamen toen om het leven.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 De topman van BlackBerry krijgt miljoenen mee... Als, die het als het telefoonbedrijf wordt verkocht... en hij dan niet op zijn plek mag blijven zitten. Torsten Heinz strijkt in dat geval 55 miljoen dollar op. En als het bedrijf niet wordt verkocht... maar als hij dan toch moet vertrekken, dan krijgt hij 22 miljoen. Dat staat in een verklaring van het bedrijf... die door de aandeelhouders is goedgekeurd. BlackBerry maakte deze week bekend dat het een overnamekandidaat... of een partner zoekt om beter te concurreren. Sport. Bij de wereldkampioenschappen atletiek heeft sprinter Jorandi Martina... zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. Hij eindigde in zijn serie als tweede met een tijd van 20 seconden en 37 honderdsten. Eerder had Martina last van een lease-blessure... toen hij zich probeerde te plaatsen voor de finale van de 100 meter. En dat lukte Martina toen niet. Vanochtend voelde hij zijn lies dan ook in de series van de 200 meter. Ja, het is niet helemaal goed, maar het was goed gegaan dus. Straks die andere ronde. Ja, ben je tevreden? Ja, ik ben naar die andere ronde gegaan, dus dat is goed. Maar hoeveel last heb je? Ja, ik wil niet over praten. Ik moet gewoon lopen, maar het is wel last. Ik heb wel last. Is het een moeilijke beslissing geweest of, of heb je überhaupt nog getwijfeld om hier te gaan starten? Ja, ik moest eerst kijken of ik het kan doen en. En ja, maar met coach bespreken en alles. En, ja, heeft gekeken in training. En dat is met je dat? Even in de training gekeken en even gezegd: ja, we ja, zijn klaar om te starten. Ik moet niet eraan denken. Gewoon lopen. Dat zei Girardi Martina. Niet te missen tegen Jeroen Stekelenburg. Gewoon lopen. En dat gaat Martina doen aan het eind van de middag tegen Zessen. Dan zijn de halve finales in Moskou. En dan zien we ook een Nederlander in de finale van het Verspringen. Ignatius Geisha, voormalig Ganees. Hij plaatste zich voor die finale. Het is twaalf over 12 We gaan naar Johnson Hoka bij de ANBB. Nou, het begint langzaam drukker te worden. In totaal 42 kilometer. Opmerkelijke files op de A1. Vanuit Amsterdam richting Amersfoort. Daar staat tussen Blarikum en e Eenbrug... En 9 kilometer na ongeluk. Bij Eenbrug is de linkerrijstrook afgesloten. A2 luik richting Maastricht. 3 kilometer voor knooppunt Europaplein. En verderop in de richting Den Bosch. Daar staat 4 kilometer bij knooppunt Empel. Daar is een vrachtwagen stilgevallen. En die blokkeert uit de rechterrijstrook. En op de A9... 59 Os richting Den Bosch. Door een ongeluk staat er 2 kilometer bij Os. Daar is de linkerijst ook dicht. En op de N9 Den Helden richting Alkmaar. Daar staat er een ongeluk bij Alkmaar 3 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. Minister Timmermans roept de Egyptische ambassadeur in ons land op het matje. Timmermans noemt uh, de actie van het uh, Egyptische leger compleet onaanvaardbaar. Lage Vuurse treft de laatste voorbereidingen voor de begrafenis van Prins Frizo En de huizenverkoop is in juli sterk gestegen.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 Goedemiddag allemaal. Met presentator Jel de Sondij kijken we zometeen terug op een weekje TV-lab. In het mediaforum twee omroepbazen Jan Slachten van Omroep Max en Paul van der Lucht van RTV Utrecht. Het gaat onder meer over de berichtgeving over Egypte. Knevelen van der Brink die had aandacht voor de situatie van de Egyptische Kopten. En daarom was eh, ChristenUnie-Kamerlid Joël voor de Winter uitgenodigd die de koptische gemeenschap goed kent. Ze zijn niet onderdeel van het leger, ze zijn niet onderdeel van een, van een overgangsregering. En toch eh, pakken ze weer de christenen. Wie wordt de nieuwskenner van deze week? De hoogste score is 96. De kandidaat van vandaag komt uit heer Hugo Waart en heet Bob Schrager. Dit is Radio 1, lunch. We beginnen met het media-nieuws. De begrafenis van Prins Friso is in besloten kring. Behalve een fotograaf van het ANP en een cameraman van de NOS... mogen er geen journalisten bij zijn. Een selectie van de beelden die zij maken... die worden later vandaag vrijgegeven. Hoe gaan de media met dit nieuwsfeit om? Zeker als je voor de krant van morgen drie pagina's moet vullen. Aan de telefoon is Jan-Kees Emmer, adjunct hoofdredacteur van De Telegraaf. Goedemiddag. Goedemiddag. Want zo is het, hè? drie pagina's liggen er ja, morgen open. Drie pagina's, de één, de drie en de vijf, om het zo maar te zeggen in vaktermen. Nou. Balen jullie er niet van dat je niet overal bij mag zijn dan? Ja, nee, ja, dat is natuurlijk altijd jammer, want je willen het liefst vooraan staan. Maar goed, uh, dit is een, uh, dit is een, uh, een uh, familie aangelegenheid, uh, natuurlijk ook wel, ook wel heel precair. Dus we hebben er ook wel begrip voor. En, uh, en we zullen dan ook met, uh, met terughoudendheid uh, onze uh, dollarfuse uh, begeven en uh, onze verslaggeving verzorgen. Wat betekent dat in de praktijk, Jan Kees, met terughoudendheid? Dat, dat wij uh, op de openbare weg zullen zijn. Uh, dat wij niet uh, dat wij uh, geen plannen bedenken om zeg maar uh, afzettingen te omzeilen. En dat wij uh, zeg maar ook uh, in sobere termen over, uh, over het gebeuren zullen her, zullen, uh, zullen berichten. Dus zeg maar wat vroeger nog wel gebeurde, dat stappenbelt in een vuilcontainer gaat zitten of zo, dat, dat zal er niet ja, bij dat zijn? Ja, dat is bij dat dat. dat... Dat soort streken hebben we natuurlijk wel vaker. Maar dat is bij een begrafenis natuurlijk ongepast. Dus dat zullen we zeker niet doen. Maar hoeveel mensen lopen er rond van de telegraaf in lage vuurzen vandaag? We hebben er vijf in lage vuurzen lopen. En we hebben natuurlijk op andere dingen nog rond de Pleizen wat. En we hebben natuurlijk onze verslaggever, onze verslaggever Koninklijk Huis, Pieter Klein-Biernik... die schrijft alles aan elkaar ja. en die houdt contact met betrokkenen binnen en buiten het hof. Ja. Want, want als gezegd, hè, er, worden, er lopen dus mensen rond die algemene beelden gaan maken. Die worden later vandaag vrijgegeven. Ja, daar moet iedereen het dus uiteindelijk mee. Doen. ja en dat is dan nou niet anders maar goed uh, dat is met uh, zo'n met zo, met een, zo gevoelige dingen als dit uh, geen enkel probleem naar ons inzicht nee dus alleen maar foto's van de openbare weg ja. Ja, ja want want we zagen al wat voorbij komen via de site en zo ik zag een foto van koningin Bert of de, de voormalige koningin daar moet je toch nog steeds aan ja. willen uh, die die, die, uh, uh, die uh, het huis verliet Ja. Maar dat, dat, dat leek wel zo'n beetje tussen de bosjes door? Ja, maar dat is dan vanaf het hek en dan uh, daar, uh, daar uh, naar, van, naar het paleis toegericht. Dus het is vanaf de openbare weg. Ja. Toen bekend was dat uh, Friso overleden was, publiceerden jullie foto's van de aankomst van uh, prinses Beatrix, van koningin Willem-Alexander Willem en koningin Maxima. Ja. Toen ze aankwamen bij het paleishuis uh, ten bos. Ja. Um, dat mocht wel gewoon volgens de codes? Ja, wij stonden, wij stonden buiten, buiten het hek en de auto kwam aan en onze fotograaf René en die, uh, die schoot. Op het juiste moment raken, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dat mocht wel. En ik moet ook zeggen, uh, eerder kwam mijn vraag: heb je daar dan, dan uh, van de RVD iets van gehoord? Nou, daar heb ik niets van vernomen. En uh, ja, ook omdat we ons uh, aan de code hebben gehouden. Ja. Morgen dus drie pagina's hierover. Ja. We gaan het uh, zien. Dank voor het gesprek. Jan-Kees Emmer, adjunct-hoofdredacteur van De Telegraaf. Lezers van de regionale kranten van Wegener die kunnen vandaag weer hun normale krant lezen. Gisteren hebben we al gemeld dat er door een computerstoring problemen waren met de regionale kranten van Wegener. Storing begon dinsdagochtend en daardoor konden kranten niet op de normale manier worden gedrukt. Woensdag en donderdag verschenen daarom noodedities. De storing is nu voor een groot deel verholpen, dus alles lijkt weer normaal te zijn. De lezers van sommige kranten hebben zelfs geluk. Want ze krijgen een dikkere editie dan normaal. Een aantal artikelen dat eerder deze week niet was geplaatst. Dat, die worden eh, namelijk in de editie van vandaag meegenomen. De Duitse zender NDR is bezig met een documentaire over Jan Smit. De Volendamse zanger wordt sinds ongeveer drie weken gevolgd door een cameraploeg. Het gaat niet om een real-life soap, zoals Smit die meerdere malen voor de tros heeft gemaakt. De documentaire duurt 90 minuten en moet al in september of oktober op tv te zien zijn. Volgens de manager van Jan Smit is de kans klein dat het verhaal ook in Nederland op de buis komt, omdat het een Duitse docu is en Jan Smit zelf ook Duits praat. Hij zal ongetwijfeld ook een moppie Duits zingen. Zo wie du bist, zo bist du idea. ik las dich nicht allein. De documentaire duurt dus 90 minuten en moet al in september of oktober op tv te zien zijn. Deze week was in TV Lab op Nederland 3 de hele week vernieuwende televisie te zien. Vanavond is alweer de laatste uitzending. Jelte Sondij presenteert het programma tussen de uitzendingen door vanuit de zogeheten Green Room. Jelte, goedemiddag. Goedemiddag. TV Lab zit er weer bijna op. Het idee is natuurlijk om allerlei nieuwe formats uit te proberen. Maar heb je het gevoel dat jullie afgelopen weken nieuwe klappen hebben uitgezonden? Nou, ik heb wel een aantal programma's gezien waar ik zelf heel enthousiast over ben, waarvan ik denk dat is, dat is vernieuwend. Als je ook kijkt op de social media, dat volgen wij natuurlijk heel erg vanuit de uitzending. Wat gebeurt er op Twitter? Nou, dan zie je dat mensen daar heel enthousiast zijn over een aantal formats. Noem eens wat, noem eens wat van die titels? Mijn 5000 Vrienden, programma van Tim Hofman. Dat is echt heel erg populair op de social media. Ja, maar ik begrijp, uh, dat, hij, ik begrijp dat, hij, dat hij al zijn vrienden van Facebook had ingezet. Nou ja, dat zou natuurlijk zo kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk ook wel weer hoe democratie werkt. We hebben gezegd, er is een TV Lab Award nu voor de eerste keer. En dan werkt het zo dat de maker met de meeste stemmen met die prijs naar huis gaat. Ja, de jongen werkt bij BNN had 5000 Facebookvrienden en die hebben waarschijnlijk allemaal op hem gestemd. Maar verder, hoe is er verder gereageerd dan op, op, op de programma's die te zien waren? Uh, nou, We zagen bijvoorbeeld op Alib en De veertig Gewenst een programma dat nog op tv moet worden uitgezonden. Maar dat nu zoals alle programma's al te vinden is op de website, er wordt heel positief op gereageerd. Mag ik met je mee op reis? Ook een programma van BNN. Wordt ook heel positief op gereageerd. En MRI. Dat vond ik zelf een uh, heel interessant format. Van Martine Sandy Voort en Remco Vrijdag. Daarvan wordt overwegend gezegd. Heel erg vernieuwend. De uitvoering moet misschien nog wat aan gebeuren. Maar dat is wel echt een heel erg vernieuwend format. Ja, Martine Sandy voor het Remco Vrijdag. Uh, die uh, probeerde dan uh, in de huid te kruipen van, van iemand. Uh, we zagen bijvoorbeeld Remco Vrijdag in de huid te kruipen van acteur Barry Atsma... Door hem tijdens zijn werk te volgen, bekende van hem ja. te spreken. Aan het eind van het programma kruipt hij dan letterlijk in de huid van Barry. Door hem te spelen. En de echte Barry moet dan uh, de geacteerde Barry interviewen. Als je het nog snapt. Uh, nou ja, het is inderdaad een anders interessant gegeven. Ja, de televisie toch? Dus uh, echt... Ja. En, ja. en, het, en het levert een bijzonder gesprek op, een klein stukje daarvan. Het is heel moeilijk om met die oude Barry eigenlijk af te rekenen... om naar een halt toe te roepen. Maar wil je hem helemaal kwijt dan? Kijk, er is ook niet zo heel veel mis met de oude Barry, maar er, is ook, er zijn ook dingen waar ik natuurlijk tegenaan ben gelopen... big time, de afgelopen tijd. En veel te veel ja gezegd, bepaalde dingen. Dat heeft dan ook weer met dat plezierig te maken. Maar gaat dat dan veranderen, denk je? Ik hoop het. Ja, ja, dat was echt een bijzonder. En gisteren zagen we dus Martine het in de huidkruiper van... Um, hoe heet ze ook alweer? Judith Osborne. Nou, al gisteren. Ja, Judith Osborne. Um, jij presenteert dan tussendoor vanuit die green room waar een panel ook zit dat uh, nou, commentaar geeft. Hoe was dat? Ja, ik vond het erg leuk om te doen. En van tevoren zat ik al te denken van... lukt het om mensen te vinden die zo'n mening ook kunnen onderbouwen? Want het is natuurlijk heel makkelijk om daar aan zo'n hakblok te gaan staan... en uh, alles uh, af te zeiken en neer te halen... Maar het, het, het verbaast me echt hoe, hoe goed ze het en snel ze hun mening kunnen formuleren. Sommige van hun hebben ook nog helemaal niks gezien, zien het daar voor de eerste keer zijn echt in staat om ook weer inhoud te leveren... voor het gesprek met de makers. Zoals gisteren bijvoorbeeld met MRI. Dat zat een van die jongens in het panel... en die zei van, nou, dit moet nog even aangepast worden aan het formaat, dat moet nog even worden aangepast. En na afloop bij de borrel zie je dus ook die programmamakers... naar het panel toe komen van, jongens, vertel eens eventjes meer. Ja. Dus ik, ik heb wel het gevoel dat het echt werkt. Ja. Uh, gisteren was Jan-Pierre de tv-resoncent van de Volkskrant... nogal kritisch over tv-lab. Hij vond het weinig vernieuwend. Ja, dat, uh, dat, dat kan. Uh, je, je ziet wel dat op... Twitter, de programma's over het algemeen goed worden, worden ontvangen. Dat de professionele recensenten toch wat meer vraagtekens hebben. Ja, kijk, het is natuurlijk aan de omroep om daar iets mee te doen. Zij zenden die programma's in. Maar ik heb dat natuurlijk ook gevolgd. Uh, en ja, je, je, je ziet een soort scheidslijn tussen de professionele recensenten en wat uh, de kijker ervan vindt. Maar is er bewust voor gekozen om die buiten de deur te houden? Want het zou natuurlijk best leuk zijn om, om die professionele mensen... die dus dagelijks een stukje moeten schrijven over iets op tv... om die ook uh, naar de mening te vragen. Nou, dat zou misschien niet zijn voor een volgend jaar. Mij lijkt het zeker interessant. Maar, daar moet ik ook wel bij zeggen, we hebben zo weinig tijd. Het is elke keer vijf minuten. En dan willen we met de makers spreken. Natuurlijk eventjes iets meer horen over het format. We willen met het panel praten, dan nog de kijkers thuis. Dus jean Pergele is... Van mij van part, hartstikke welkom, maar het wordt een beetje krap. <laughs> Oké, okay. en hij is soms lang van stof, dat hebben we hier van de week meegemaakt. Maar wel leuk, hij is altijd leuk, <laughs> hij, hij, hij durft wat te zeggen, daar houden we van. Ja, maar dat, maar dat is ook hartstikke goed. Hè. En, en zo'n zo column, dat is tuurlijk, uh, kom dat vertellen in de studie dus. Ik ga dit meenemen, ik dank je voor de tip en misschien is dat dan <laughs> een leuk experiment voor volgend jaar. Oké, okay. Jelte, dankjewel dat je even in de telefoon okay. kwam. En vanavond de laatste uitzending van uh, TV Lab, uh, de hele avond door op Nederland 3. Dan is hier de laatste vraag, de weer. De Beatles blokken. Het mediaarchief. We sluiten de week van de radiospelletjes af met een redelijk recent voorbeeld. In het programma Denk aan Henk van Henk Westbroek speelde de zanger DJ het spelletje Wat is Waar. Deelnemers kregen drie stellingen te horen, waarvan er maar eentje echt waar was. En Henk Westbroek hield er wel van om de kandidaten een klein beetje te helpen. Wat is waar? Stelling 1. Die zakken van de soepindustrie wisten het altijd al. Een varken zegt alleen maar knor. Stelling 2. Een goede sigaar moet je voor het roken even opwarmen. Stelling 3. Mensen die jokken moet je niet al te serieus nemen. Janet. Wat is waar? Ehm, um, ik heb geen flauw idee. Dat, met die soep dat was dus een varken zegt knor. Ja, en vaak je zegt alleen maar knor, dat wist je ze in de soepindustrie al ja. jaren natuurlijk. Hè? Nou ja, goed, er zijn dus meer soorten. Uh, even kijken. Ik denk, uh, stelling 2. Ik denk, ik zeg nog niks. <laughs> ja, waarom eigenlijk? Ik heb, ik heb geen flauw idee waarom, maar dat, dat derde van mensen die jokken, die moet je niet serieus nemen. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Hecht waar die wil je niet kiezen? Ehm... Uh... Mensen die jokken, die moet je niet serieus nemen. Ja, dat is waar. Drie. Tja, want jok is namelijk afgeleid van het Griekse woord voor grap. En vandaar dat je dus iemand die jok niet serieus hoeft te nemen. Bij dit spelletje konden de kandidaten van fameuze Denk aan Henk Taart winnen. In 2003 stopte Henk bij 3FM. En dus stopte ook dit spelletje. Dit is Radio 1. Lunch. Wie heeft Het dat... Media Forum. Wie heeft dat eigenlijk op ze geweten dat die Henk Westbroek moest stoppen bij 3FM? Ik, dat, weet jij dat, Paul van de Lucht? Ja, dat was uh, mijn opvolger, Florent Luijs. Echt niet? Ja, echt wel. Oh, heeft hij dat gedaan? Ja, ja, ja maar maar jij zat een ik beetje in de staat erbij was... te kijken. Oh. Van, uh, dat is Van die van der Lucht wel geweest. Hè? Maar nee hoor. Ja, okay. <laughs> ik heb hem juist bij RTV-Utrecht aangenomen. Ja, dat is ook waar. ja. Oké, okay, Paul van de Lucht, directeur van RTV Utrecht en Jan Slachter is er, uh, directeur en presentator bij Omroep Max, hartelijk welkom. Uh, Jan, begrijp ik dat jij vanochtend nog weer overleg hebt gehad over de acties? Ja, dat hebben we wekelijks. Dat zal straks opgevoerd worden naar uh, Om de Dag, zo'n beetje. Uh, en dat gaat over de acties op 9 oktober, ja, dat klopt. Wat is de stand van zaken nu? Ja, dat, dat, dat er nog wel wat missiewerk moet gebeuren. Er komen heel veel positieve reacties van omroepen van medewerkers... van kijkers en luisteraars vooral. Die roepen van, uh, kunnen wij ook naar het Maliveld. Maar er moet nog wel wat gebeuren. Er zijn nog wel wat... wat, wat uh, mensen Sommige mensen zijn toch wel een beetje angstig... om naar het Maliveld te gaan. En moet ik dat wel als journalist? En weet je wel, ja, uh, ja daar kun je heel veel van vinden... Maar ja, het thema is toch die 100 miljoen moet van tafel. En daar kun je als journalist, vind ik, best wel een mening over hebben. Hoe belangrijk dat het is dat die publieke omroep gewoon kan blijven bestaan en kwalitatief goede programma's uh, uh, kan maken. En daar heb je als journalist toch, denk ik, ook wel een, uh, een taak. Maar je hebt het natuurlijk ook best ruim ingezet. Hè? Je zegt van 100 bussen moeten daarheen Ja, heen. maar goed, wij gaan met 10 bussen, die krijg ik wel vol. Van Max alleen. Ja. Dus dat is niet zo moeilijk als de NCR 55. Werken er zoveel en... mensen bij, Max? Nee, maar ik ga ook, wij gaan ook publiek. En oh, gaan, okay, okay. Dus, die mogen wel dus, dus uh, leden kunnen ook vanaf Limburg hup, naar het Malieveld. Ja. Henk Patat heeft ook al gebeld. Wie is dat? Dat is de man die <laughs> altijd bij demonstraties patat verkoopt op het Malieveld. <laughs> En dus dat die gisteren aan de lijn. Die vroeg even hoeveel patat die wordt in slaan. <laughs> Dus Die is ook al bezig. Nee, maar Even serieus, er bestaan dan heel je veel... Moet een beetje over de rug van de publieke omroep geld te verdienen... die Henk Patat? Nee, maar ga de koffie gratis weggeven. Oh, Oké. Okay. Dus, dus, dus dat is al... Ja, maar er zijn, bestaan zoveel misvattingen over de publieke omroep. Ik hoor die Catharine Kel zeggen afgelopen maandag van... Uh, ja, uh, uh, de financiële administraties bij de omroepen, daar kan nog veel op worden bezuinigd. Als er ergens iets wordt gecontroleerd... dan is het wel bij de publieke omroep. Uh, wat, doet de, wat doen de omroepen met de ster? Want mensen denken dat de ster de omroepen gaan. Nee, dat gaat uit de schatkist. Daar hebben wij niks over te zeggen. Dus er is nog wel wat missiewerk te verrichten, toch? Ja, ja en ze had het idee dat er hier uh, veel meer mensen werken ja. bij de BBC. Nou, nou daar werken daar wel dertig keer zoveel mensen op de nieuwsredactie dan hier bij de NOS. Ja. Paul, uh, RTV Utrecht, ja, regionale omroep, maar zit in hetzelfde schuitje, want dan gaat het ook helemaal niet goed met regionale. Uh, zijn de mensen bij jou actiebereid? Ja, we zijn wel actiebereid. RTV Utrecht uh, uh, doet mee. We, hebben het, uh, we zijn het langzaam aan het voorkoken. En... Uh, ik kan ik mijn groot rijbewijs halen, dan hoef ik ook geen buschauffeur te betalen. <laughs> nee. Ik heb gisteren Joen Pauw een buscadeau gedaan, die was gisteren jarig. Dus ik heb een sms gestuurd, ik heb een bus voor je klaarstaan. Ja. Nou. Maar hebben daarover gesproken, want er gaan wat geruchten hier zo in de wandelgangen, dat ook echt programma's daar vandaan komen. Heb jij al toezeggingen gekregen dan? Nou ja, wij gaan tijd voor Max uitzenden vanaf het Maliveld. En twee dingen ook. En het zou mooi zijn als Lunch dat ook gaat doen. Maar de Wereldwijd Door of zo? Ja, de Wereldwijd Door Witteman, wordt met de varen over gesproken. Die beslissingen moeten allemaal nog wel genomen worden, maar dat is wel de bedoeling. Nieuwslezer naar het NOS, uh, naar het, het Maliveld. Kijk eens, Ja, ze zijn ja. <laughs> nou, Jan, uh, één bus voor de NOS dan, of twee ja. misschien. Nou, Jan de ja. Jong is ook heel enthousiast. En uh, die gaat ook zijn mensen maandag bijpraten. Oké, okay. nou goed. Uh, zolang jij hier blijft komen, dan uh, tot die datum... Uh, ah, ons op de hoogte van wat er gaat gebeuren. En we gaan zo doorpraten over de andere zaken uit de media. Eerst het laatste nieuws. Dit is Radio 1. E. NOS Journaal, Jan van de Putten. DigiD is niet bereikbaar en dat komt door een DDoS-aanval. Cybercriminelen bestoken het systeem met een extreme hoeveelheid data... waardoor DigiD niet of slecht bereikbaar is. Mensen kunnen daardoor niet inloggen bij overheidsdiensten. In verband met de begrafenis van Prins Friso... heeft de eerste ministerraad na het zomerreces een versoberd karakter... Bewindslieden praten korter met elkaar dan normaal en premier Rutte geeft na afloop geen persconferentie. Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies voor heel Egypte afgegeven. Tot nu toe werden alleen reizen naar Cairo en andere steden ontraden. Dat negatief reisadvies geldt nu ook voor de vakantieresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. Het negatieve reisadvies van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is niet van toepassing op die vakantiegebieden. En de woningverkoop is vorige maand met bijna 30 gestegen vergeleken met een jaar eerder. Het kadaster zegt dat er van alle woningtypen meer huizen zijn verkocht, vooral tussenwoningen zijn in trek. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie John Hoka. Het begint langzaam drukker te worden. 43 kilometer in totaal. Waar opmerkelijke files zonder meer op de A1 vanuit Amsterdam richting Amersfoort lasten. Daar staat 6 kilometer tussen af het Soet en af het Bundschoten. A2, Belgische grens richting Maastricht. 4 kilometer voor knooppunt Europaplein. Vanuit Utrecht richting Den Bosch op de A2... staat tussen Zalbommel en knooppunt Ampel 6 zes kilometer. Daar stond een vrachtwagen met pech. Maar inmiddels zijn alle rijstroken weer open. En op de A58, Eindhoven richting Tilburg. Daar staat door een ongeluk tussen Best en Morgestel 7 kilometer. Bij Morgestel is de rechte rijstrook afgesloten. Lunch met Jurgen van den Berg... En het Media Forum met Jan Slachter van Omroep Max en Paul van der Lucht van RTV Utrecht. Um, zo meteen wordt Prins Friesel begraven in Lage vuurzen. Uh, dat gebeurt in Besloten Kring. De media zijn dus mondjesmaat welkom. Uh, we hoorden net al even Jan Kees Emmer van de Telegraaf hoe zij daarmee omgaan. Um, Jan Slachter, wat zou jij doen als je Kees, Jan Kees Emmer was? Ja, wat hij zei, je kunt daar niet veel doen. Uh, dat ze er met z'n vijf rondlopen, ja, ik vind het wel een beetje, beetje veel. Je, je... Je kunt niks. Ja, vanaf, de, vanaf de weg kun je misschien wat plaatjes schieten. Uh, ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik vind het juist heel goed dat, dat de media... na het bekend worden van het overlijden van de prins... Uh, heel terughoudend zijn geweest. Er stond bijna niks meer in de krant. Je zag niks meer op teletext. En nu wil de familie gewoon in de besloten kring... Uh, hun geliefde begraven. En laat dat zo. Er ja. komen straks drie beelden, heb ik begrepen... van geloof ik, de aankomst van de kerk, iets van de preek en iets van muziek. En dat is het dan ook. En dat is de wens. Dus we hoeven daar niet met z'n allen naartoe. Maar ik moet wel zeggen, ja, als dat je dat, dat vergelijkt. Een zo, Jan. Dat is een, het is toch een publieke aangelegenheid? Nou nee, dat is een privé-aangelegenheid. Het is, is de hele dag en de hele week al uh, wordt het uh, bestookt door allerlei mensen die daar, uh, die ja. daar rondlopen. Het hele dorp is na uh, al een week, en dat zal de komende tijd ook niet minder worden, volkomen ontwricht. Uh, er is, is toch wel iets meer. Maar wat wat doen uh, jullie? Het ligt in Utrecht toch? De ja, de het ligt in Utrecht. Wij besteden. Wij besteden daar uh, veel aandacht aan vandaag op de radio en, uh, en op de televisie en zenden daar ook beelden vanuit als we daar, uh, Maar hoe doe je dat dan misschien? Je, je kunt het krijgen. Je kunt nou ja, er niet we hebben daar radioverslaggevers staan. We hebben een televisiecamera televisiekamera hebben we daar nog staan en we zullen daar mondjes maten. ook zeer terughoudend. En met, met maximaal respect voor de privacy van de familie zullen we daar berichten over doen. Maar het is, bedoel, uh, uh, ik bedoel, ik ben het ook niet mee eens dat er deze week weinig aandacht aan is besteed. Er is heel veel aandacht voor in de krant. In, in de volkskrant ja, ja. vanmorgen nog. Uh, complete de plattegrond van lage vuurs met de begraafplaatsen en ja. waar de prins wordt begraven. Hier teletext NOS-pagina ja, vandaag, maar in de afgelopen dagen... Lichaam frizo na. in Lagervuurse, ja. dat is, het ja. is een of de familie het nou prettig vindt of niet. En ik begrijp heel goed dat men het niet prettig vindt. Het is toch een soort nationale gebeurtenis. Ook al gebeurt het niet op, in op, het, is, het is een privé aangelegenheid van de koninklijke familie. Is Zij hebben zo. de wens uitgesproken om het besloten te houden. Dat dien je te respecteren. Ja, Als je ah. daar dan toch nog... Uh, gelukkig doet de telegraaf dat niet, hebben we net gehoord. Ze gaan niet daartussen de bosjes liggen, et cetera. Dat je een sfeerbeeld wil maken. Oké, okay, dat snap ik ook nog wel. Maar dat lage vuur ze nu ontwricht is dat valt volgens mij, er zullen misschien tien pannenkoeken minder worden verkocht... en misschien daarna wel weer tien meer. Dus ik vind, maar hou het gewoon, ik, vind, ik vond het juist mooi... dat we in het begin, er was veel aandacht, logisch, hè, want het, dat was nieuws... Maar de dagen daarna was er toch niet veel meer op televisie te de zien. Afgelopen maar... dagen was er ook niks te melden. Nee, daarom, nee. Nou, dat is mooi. En, nee, en ik vind dat dat ook heel goed is hoe we daarmee om zijn gegaan. In vergelijking met, met de Britse media, die zouden daar heel anders mee zijn omgegaan. Uh, vind ik juist dat we wow. dat heel goed hebben gedaan. Paul, heb jij bijvoorbeeld die mensen die daarheen gaan nog wel nog toegesproken? Of, ja. of tenminste een soort prikje ja, ja, meegegeven? Hoe... We hebben het over gehad. Van, uh, nou ja, Wij gaan proberen om uh, daar zoveel mogelijk ook van de sfeer uh, weer te geven. Want bij de uh, luisteraars en kijkers. En dus met, de, met de luisteraars en kijkers van Omroep Max... is dat ook niet heel veel anders. staat het Koninklijk Huis uh, ten eerste heel hoog aangeschreven. Ja. En ten tweede ook uh, buitengewoon in, uh, in de belangstelling. Dus wij proberen daar zoveel mogelijk toch uh, van, uh, van mee te geven. En uh, alle mensen bij RTV Utrecht... die weten dat het op een... Maar stel nu even een terughalende Stel nu dat je daar uh, een moet, foto kan uh, schieten... Van, van, van de koninklijke familie aan het graf. Uh, er is ontzettend veel verdriet dat je dat soort foto's kunt... zien. Nou, ik denk, zout... niet, denk niet dat wij dat gaan publiceren. Okay, nou goed. Als we dat dan maar niet doen, weet je wel? Dan, uh... Nee, dat is privé. Okay. Ja. Goed. Uh, dan, Egypte. Uh, dat, is, uh, ja, dat is ook nieuws al, al dagenlang en maandenlang. Uh, maar zeker de laatste dagen ook weer. Uh, krijg jij, Jan Slachter, een duidelijk beeld... van wat daar nou precies aan de hand is? Ja, beperkt. Ik, ik, ik denk dat in het begin hadden wij een heel goed beeld... van de eerste demonstraties op het hierplein in, in Cairo. Uh, ja, maar nu... Toen de zogeheten Arabische Lente begon, bedoel Toen die ja. begon. Ja. En, en nu zie ik alleen maar bloedige taferelen. Uh, ik, zie, ik weet niet of er heel veel Nederlandse journalisten zijn. Ik, ik denk dat het, hetzelfde daar gaat gebeuren als wat in, in Syrië. Dat je mondjesmaat uh, uh, beelden gaat krijgen. Dat journalisten ook daar weg gaan trekken. Dat er nog maar een paar over zullen blijven want Pas wij staan maar aan de vooravond van, van heel veel ellende daar ja. in dit land. Heb jij een goed beeld, Paul? Ik bedoel, een goed overzicht van wat nou uh, daar aan de hand is? Wie, wie, wie wat? vind nee, eigenlijk niet zo heel erg uh, goed, je moet al die berichten die je, er, uh, die je erover kunt lezen en zo, die moet je echt heel goed tot je nemen om, precies, om een gevoel te krijgen van wat er nou werkelijk mm. aan de hand is. Want de media manipulatie is ook enorm, heb ik het idee, daar, uh, daar in Egypte. En dan speelt die zaak van die, uh, die, die, die kopte, uh, speelt daar ook nog bij. Waardoor, uh, Vooral in het, in het westen van Europa, natuurlijk, weer mensen op het achterste benen gaan staan. Want uh, dat zijn christenen ja. die, die het slachtoffer worden van, uh, van de strijd tussen rivaliserende uh, Egyptenaren. Ja, ik, ik, ik heb, vind het heel moeilijk om daar een goed, uh, goed beeld van, uh, van te krijgen. Maar, maar je, je zet wat er deze, deze wijk gebeurt, is, is het natuurlijk. Ik kan me nog herinneren dat er zo'n soort van, van, van opstand was... op het Tiananmenplein in, in, in Peking. Daar stonden we allemaal op ons achterste benen. Ik vind de reacties van het Westen eigenlijk nogal gematigd... op wat er deze week gebeurd is. Want echt een slachting heeft er plaatsgevonden... Ja. Ja. En, um, en jij zegt dus: Je moet goed, goed weten dat die beelden. Uh, dat daar altijd iemand achter zit die in. Die ja, agenda een, dat is altijd zo in oorlogsgebieden. En dat is nu in Egypte Het natuurlijk ook hetzelfde. Ja, Syrië, precies hetzelfde. Ja. Nog even over de kopten, want uh, Knevelen van den Brink, maar ook Trouw bijvoorbeeld. die had daar een groot stuk over geschreven. Gisteren hadden ze daar een, uh, aan tafel een gesprek over. Ja. Uh, die pikken dat er dan uh, helemaal ja, uit. Dat vind ik ook wel logisch vanuit, vanuit de evangelische omroep. dat ze daar uh, iets, iets mee doen en iemand van de ChristenUnie aan het woord laten. Maar er zijn natuurlijk veel meer groeperingen in de, in de, in de samenleving daar... die de vrouwen, ook onder de moslimbroeders, uh, de mensen die, die voor of tegen zijn... het gaat natuurlijk niet alleen om de christenen. Daar is nu wel de focus op, tenminste dat, dat wil men ons doen laten geloven. Maar ik denk dat de positie van de vrouw daar ook niet echt uh, rooskleurig is. En zodra je het als vrouw opstaat en ook een mening hebt... Uh, loop je ook de kans ja. een kopje kleiner gemaakt te worden. Maar dus ook heb je geen mening meningen. Daarop op, dat, dan, ja. op dat plein is natuurlijk menige, uh, menige vrouw is daar verkracht. Ja. Ja. Veren terecht trouwens dat EO juist dat, dat punt er dan uitpikt. Maar ja, daar is de EO-voorde, snap ik. Ja. ja, dat vind ik wel. Dat wel dat, ik vind, vind wel goed. het is niet het enige, dus het moet wel van, van meerdere wel kanten worden in, in proportie, ja. ja. ja. Um, ja, journalisten of die hun werk kunnen doen, we hebben van de week ook contact gehad met, uh, met een, een journaliste daar. En uh, die, die gaat ook naar bepaalde bijeenkomsten inderdaad niet uh, omdat, omdat ze gewoon weten dat het daar gevaarlijk is. Ja. En, en voor een vrouw ook ja, zelf. Also een paar keer had ja. iemand al een keer van een trap gegooid die aan haar zat. Nou, het negatieve reisadvies, wat er nu al dan is afgekondigd ja, door, buiten... door Duitsland. hè. Door Duitsland. Ja, ja, maar goed, dat zegt natuurlijk wel maar dat je ook niet naar de Golf van Akkaba kan. Ja, maar ik vind uh, het eigenlijk aardig dat dat hier in Nederland nog niet is afgevaardigd. Nee, en ik vraag me ook al vanaf ons ministerie van Buitenlandse Zaken ook met een reactie. Als, als ze dat daar roepen, dan is daar toch wel iets aan de hand. Tuurlijk. Ja. En, en uh, ik zou daar nu niet, nu niet graag rondlopen. Ik uh, bedoel, dat, dat zie je ook met journalisten die in Syrië zijn. Dat zijn er nog maar een paar echt ja. die daar durven rond te lopen. Uh, dus ja, ik, ik hou mijn hart vast van wat er gaat gebeuren. Maar of we echt alles krijgen, tot ons krijgen, dat betwijfel ik. Ja. Dan uh, de Telegraaf Media Groep. Kees van Stijn, uh, uh, dat is een van de hoge bazen daar, die denkt dat er in Nederland uh, maar twee krantenconcerns overblijven. Hij hoopt dat uh, dat zijn eigen TMG zal zijn en de persgroep, paal van de lucht. Is dat een realistisch scenario? Nou, dat zou best kunnen, want het gaat heel slecht met de pers. Ik bedoel, we hebben buiten persgroep en TMG hebben we nog uh, uh, natuurlijk uh, de, de NRG. Uh, volgens mij loopt dat uh, redelijk gesmeerd. Uh, we hebben uh, Wegener met uh, Micom als, uh, als belangrijke buitenlandse investeerder. Dan heb je natuurlijk nog uh, de, de Noordelijke Dagblad-Unie, uh, uh, of de dagblad Dat gaat ook niet goed. Het gaat overal niet goed. Bij de Limburger uh, deze week uh, ontslagen aangekondigd. Mm. Het gaat overal heel erg slecht. De krantenbusiness zoals hij nu is, die ziet er heel slecht uit. En de uitgevers hebben daar natuurlijk in het verleden ook niet al te handig op, uh, op geanticipeerd. Te laat. Veel te laat en uh, er zijn mm -hmm. investeerders geweest... die concerns uh, volkomen hebben leeggezogen. Uh, ja. Dus ja, dat is een, een hele treurige zaak. Ja. Te laat, zeg jij, Jan. Ja, ja. Is, dat, is dat dan ook een soort arrogantie geweest bij die kranten? Nou ja, men dacht van papier, uh, dat blijft wel. En, en ze zijn natuurlijk pas later in die hele digitale omgeving terechtgekomen... en, en staan enorm op achterstand. Uh, en ook de gedachte van ja, de krant zal altijd wel blijven. Ja, voor de komende vijf à tien jaar misschien wel... Maar het is een dalende markt, dus ze zullen op de een of andere manier toch... Uh, en als je kijkt naar Amerika, daar zie je dus kranten... die er heel succesvol zijn in een digitale omgeving. Waar zelfs uh, mensen alleen nog maar de krant digitaal lezen... en er ook echt voor, voor willen betalen. Nou, dat hebben wij in Nederland nog niet echt voor elkaar. En ook TMG niet. En je merkt gewoon ook daar dat daar toch wel de paniek is, is uitgebroken. Dat, dat advertenties verkopen niet meer, abonnees lopen weg... En je zult toch iets met die digitale omgeving. Ja, ik kan nu gratis naar telegraaf.nl en ik heb een app ook, daar betaal ik niks voor. Nee, dat is allemaal gratis. En Dat is allemaal gratis. En ja, terwijl ik als ik naar, naar, naar uh, de kiosk ga, dan moet ik uh, geld betalen ja, voor de krant. Maar dan doet de telegraaf het ook wel slechter dan andere kranten. Ik bedoel, Want, dus ja, het heeft NRC ook wel met de inhoud ja, te maken, denk ja. ik. NRC heeft dat natuurlijk wel goed opgepakt. Die was er eerder bij. Uh, ook met die digitale omgeving en die digitale krant. Uh, maar dat, dat, dat er straks een aantal... Ik zou het heel erg vinden als al die titels zouden verdwijnen. Ik bedoel Dat ja. is toch het mooie van, van, van het, het medialandschap... wat we hier in Nederland hebben. Naast Strouw, de Volkskrant, de Telegraaf, het en noem ze allemaal maar op. Maar als dat uiteindelijk uh, het resultaat is... Dat zou heel triest zijn. Ja. Ja. Dat is nog wel het minste, misschien. Dus he, dat die titels verdwijnen. Want ik bedoel, daar ben je aan gewend. En ook de, de verschillende posities die die kranten innemen. Mm. Maar de journalistiek in het algemeen. En dan komen we weer op ja. het punt van de. Van met namelijk de regionale journalistiek. Ja. ja, regionale en landelijke journalistiek. En dat is weer een reden. En dan maken we het cirkeltje een beetje rond. Om aan te sluiten bij datgene wat Jan zegt. Niet verder bezuinigen op die publieke omroep. Want die publieke omroep is een belangrijke kern van journalistiek in Nederland. En die moet je intact houden. En, en laten. er wordt goed samengewerkt. Ik heb een aantal voorbeelden gezien in Enschede geloof ik, is dat met de regionale ja, dus kranten en de regionale omroepen... elkaar versterken, wat ook weer kostenbesparend werkt. Ja. Dus daar moeten we echt met z'n allen ook... en dat is ook die functie die de regionale omroep en de regionale kranten hebben, zijn zo belangrijk. En als je straks maar nog een paar kranten hebt... Die, die niet meer het regionale nieuws zullen verslaan... dat is, dat is ja. in en in. Maar ja, ja. goed, ik bedoel, de kranten zelf zeggen natuurlijk... van bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de publieke omroep... die zitten ons ook in het vaarwater... ook als wij, wij digitaal ja, dingen is, willen is, met onze Ja, nou, nou, Dat is, is ook niet waar, want de NOS uh, heeft nu zelf ook... een toestemming gekregen van de staatssecretaris... om al die beeldfragmenten die ze maken... om die beschikbaar te stellen in de kranten. Dat was vaak een doorn in het oog van de kranten. Uh, maar je kunt de NOS niet verwijten dat ze succesvol zijn. Ik bedoel, zij doen dat hartstikke goed... En, en dat is ook heel belangrijk dat wij een nieuwsvoorziening hebben in Nederland... die onafhankelijk is, die niet gekleurd is. Want bij kranten ligt dat vaak toch nog wel een beetje anders. Maar bijvoorbeeld RTL, daar kan je toch, daar kan je toch niet voor zeggen dat dat gekleurd is? Nee, ik zeg uh, niet. Ik heb maar het niet daar over... kom je natuurlijk weer wat anders bij kijken. Er, de, de, de, de, de, die markt, die, die zit toch op een bepaalde manier scharniert die in elkaar... RTL Nieuws is mede zo'n goed nieuwsprogramma. omdat er zo'n sterke publieke ja, is, ja. tegenhanger is. Anders en, en, zou dat niet gebeuren. En omgekeerd, en omgekeerd ook. Koud, ja. En omgekeerd ook. De, de, en Juist de, de, daarom de, is het de, heel erg zonde. als er krantenconcerns en kranten zouden verdwijnen. Want dat houdt elkaar in evenwicht. Wij blijven als RTV Utrecht. Ook scherp, doordat we een algemeen dagblad Utrecht's Nieuwsblad hebben... dat af en toe ons zeventjes uh, flink wakker schudt... en met een verhaal komt dat wij hebben gemist. En ook uh, samenwerken? En ook samenwerken. Ja. Ja, goed, en de NOS gaat nu al die beeldfragmenten die zij maken... die kunnen de kranten... Uh, kosteloos gebruiken voor op hun site, et cetera. Ja, nou, dat nou, dat geldt voor ons ook. En dat geldt voor, voor jullie ook. Inderdaad. Ja, al, al de hele tijd. Maar uh, verwijt de NOS niet, want dat wordt vaak wel gedaan. Maar ja, De NOS is het oneerlijke concurrentie. Nee, de NOS is succesvol en we mogen blij zijn... dat we zo'n onafhankelijke nieuwsvoorziening hebben bij de publieke omroep. Oké, okay, uh, hier sluiten we dit uh, mediaforum. Uh, hartelijk dank dat jullie er waren. <laughs> Waarom zie je nee, dat te lachen? <laughs> Jij moet weer naar de geheugen trainen. Ik Jan. ga naar de geheugen trainen, mensen. Ja, hij komt even tussendoor hier uh, in het forum zitten. En intussen gaat hij ook weer verder met de geheugen trainen. Jan Slachter en uh, Paul van der Lucht gaat zijn mensen in de gaten houden... die daarin lage vuurzen rondstruinen. Dank je. Okay. Dank je wel. Oh. Dit is Radio 1. Dankjewel. Lunch. Het vrijdag en dan kan het maar zo zijn dat we een beslissingsronde hebben, dat zeg ik altijd maar. Uh, maar dat gebeurt ook de laatste tijd wel vaker. Dus uh, het is geen onzin. 96 punten is de hoogste score. En de man die daar nog wat aan kan veranderen, is Bob Schragen. Hij is zes, uh, 62 jaar en hij komt uit Heer Hartelijk welkom. Dank u. Uh, we vragen altijd van tevoren even: nou, wat, wat doet u zo? Hè? U staat s morgens op, en dan. En toen zei u. Ik hou van Schotse vuurtorens. Ja, dat klopt. De Schotse vuurtorens liggen op de mooiste plekken in Schotland. En ze zijn ook unieker, vind ik, als alle andere vuurtorens. Zowel de Nederlandse. Daar heb je allemaal vlakke landen, vlakke stranden. Maar de Schotse vuurtorens zijn echt uniek qua ligging en qua uitzicht. En daar kan ik gewoon een uur niks doen, <laughs> rondkijken beetje over het water staren. Ben ze allemaal wel bij langs geweest daar? Nou, allemaal. Er zijn er 250. En okay. ik heb ze nog niet allemaal gehad. Nou, het is een bijzonder hobby, maar, maar leuk lijkt me om daar eens over te praten. Ja. Uh, Bob Schragen dus, met zijn uh, Schotse vuurtoren. Maar hij heeft hij het nieuws ook een beetje gevolgd? Dat is uh, belangrijk om te weten. Uh, ik begrijp ook op het laatste moment gebeld om hier te verschijnen. Ja. Dus dat is misschien een kleine handicap. Gisteren om een uur of vijf, ja. dus dat was redelijk uh, kort dag. Omdat er iemand had afgezegd. Nou, we gaan kijken ja. hoe ver het komt. 96 punten dat is de uitdaging. De nationale nieuwsquiz. Tegen de traditie in wordt Prins Frieso niet bijgezet in de Koninklijke grafkelder in Delft, maar hier begraven in Lage Vuurse. De hele hoge Vuurse week is afgesloten. Het gebeurt in ieder geval vanmiddag. Hoe laat is niet bekendgemaakt, maar we hebben begrepen dat het toch echt om drie uur is. Premier Rutte komt ook niet. Ja, we hebben het er net ook wel even over gehad natuurlijk. Prins Frieso wordt vanmiddag begraven in Lagervuurse. In welke plaats is de prins gisteren al herdacht... tijdens een mis in de open lucht? In Leg. Dat is goed. In Oostenrijk dienst werd smiddags gehouden... bij de kleine Sankt-Nicolauskerk. Op ruim 1700 meter hoogte in de bergen... er waren meer dan duizend mensen op afgekomen... onder wie veel Nederlandse toeristen. Dat melden Oostenrijks media. Vraag 2. Hoe heet de dominee... die de uitvaarddienst vanmiddag in de Stulpkerk in Lagervuurse zal leiden? Karel Terlinden. Dat is goed... Hij kent de prins goed. Hij gaf Friso en zijn broers Constantijn en Willem-Alexander categorisatie. En ging voor bij de kerkelijke inzegening van alle drie hun huwelijken. Als laatste dat van Friso met Mabel in 2004 was het. Vraag 3. Kop uit de krant. Ik lees hem voor. Geweldloos kan niet meer. Gaat dit over 1. De Griekse autoriteiten moeten onmiddellijk in actie komen... tegen het stijgende aantal aanvallen op buitenlanders. Die oproep doet Amnesty International. 2. Bij een aanslag met een autobom in een buitenwijk van Beirut... dat bekend staat als bolwerk van Hezbollah... zijn gistermiddag zeker 20 doden gevallen. Of 3. Het geweld in Egypte moet stoppen. Die oproep deed de Veiligheidsraad van de VN gisteren. Nummer 3. En dat is goed, kop uit NRC Next. Vraag 4, terwijl de VN-veiligheidsraad deze oproep deed... riep de moslimbroederschap op tot nieuwe demonstraties. Zij hopen dat miljoenen aanhangers straks na het middaggebed de straat opgaan... om hun onvrede te laten blijken over het gebruikte geweld van de afgelopen dagen. Welke naam gebruiken de moslimbroeders voor deze demonstratie? De miljoenentocht. Dat is niet goed, het is de Mars van de Woede. Oh. Zo wordt hij genoemd. Hm. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Ik kan me wel iets bij politieke druk uh, voorstellen. Als het om dit project gaat, uh, zou men eigenlijk al in 2007 hebben moeten gaan rijden. Vijf jaar later je nog steeds geen trein. Dus dat men denkt van ja, als het maar even kan, toch uh, gaan rijden. Dat kan ik me voorstellen. Ik denk uh, Slop. Arie Slop is goed van de ChristenUnie. Het ging over de Vira, sprak hij. Vraag 6. De NS wist bij het begin van de dienstregeling met de internationale Vira-treinen al... dat er van alles mis mee was. Welke nieuwsorganisatie kwam gisteren met dat nieuws? De Nos. is goed, een week voordat de internationale Vira-treinen van het spoor werden gehaald... bevestigde de NS nog eens een keer aan fabrikant Ansaldo Breda... dat alle bestelde treinen afgenomen zouden worden. Dat blijkt uit documenten die de NOS in bezit heeft gekregen. Laatste vraag. Nog vier punten te verdienen. Gaat heel goed tot nu toe, maar die vier kunnen er ook nog bij. Aanwijzing over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag is zo simpel, wat wordt hier bedoeld? Het gaat dus niet om een persoon, maar een onderwerp. Daar komen de aanwijzingen. Voor de liefhebber ben ik een waar nirvana... 3. Al sinds gisteren staan ze voor mij in de rij. Lowlands. 2. Hij zegt Lowlands, voor twee punten was de aanwijzing van 55.000 mensen komen dit weekend bij mij kamperen. En voor één punt de komende drie dagen word ik weer gehouden in Biddinghuizen. De officiële titel is ook A Camping Flight to Lowlands, waar die 55.000 dus op afkomen. Poorten gingen gisteren open en het speciale act dit jaar zijn Nederlandse bands die een ode brengen aan de plaat Nevermind van Nirvana. Vandaar die eerste aanwijzing. Goed gescoord volgens mij. 8, uh, um, dat betekent dat er zometeen 12 goed uh, moeten zijn om op 96 te komen. Dus 12 of meer, dat is in ieder geval uh, een spannende finale.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 Vandaag vreest men voor verdere escalatie. De moslimbroeders die beginnen na het vrijdaggebed een mars van woede. En het leger heeft aangegeven met scherpte zullen schieten wanneer regeringsgebouwen worden bestormd. Het Westen moet alle financiële hulp aan Egypte stopzetten. Dat is de stelling. U mag zeggen of u het daarmee eens bent of mee oneens. SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u het het eens of oneens, doe het dan met Hekje Standard. We gaan gelijk door, denk ik, want uh, het kan dus zijn dat we er uh, een uh, beslissingsronde uit moeten gooien. En uh, laten we dan nog maar even de gegevens op een rij zetten. Uh, Bob Schrager, de kandidaat van vandaag, 62 jaar uit Heroeguaat, scoorde net 8. Dat betekent dat als er 12 goed zijn, hebben we gelijke stand, komen we op 96, want dat is de hoogste score tot nu toe. Alles boven de 12 is gewoon winst voor u. Nou, laat me maar kijken. Dat is de uitdaging. Ik zal nog een keer de spelregels erbij noemen... want uh, ja, we krijgen daar af en toe eens briefjes over van mensen die zeggen... ja, hoe zit dat daar nou toch met dat er doorheen praten? Het heeft geen zin, zeg ik er nog een keer bij... want ik ga een reprimand uitdelen. Het kost alleen maar tijd dan en ik moet de vraag toch helemaal afmaken. En bovendien is het gewoon alleen maar onduidelijk en uh, gewoon niet handig. Dus de vraag moet gesteld zijn, dan het antwoord of pas. En dan is nu de uitdaging om in ieder geval het twaalf goed te hebben. Klaar? Ja hoor. Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. Politie heeft een man opgepakt omdat hij via welke advertentiesite zeker 160 mensen heeft opgelicht? Pas. Marktplaats. In welk land worden binnenkort geen organen van geëxecuteerde gevangenen meer getransporteerd? China. Goed, welke Nederlandse acteur heeft een rol te pakken in de Amerikaanse film The Scorpion King 4? Pas. Rutger Hauer. Documenten uit de Tweede Wereldoorlog van welke Duitser hebben op een veiling ruim 90.000 euro opgebracht? Pas. Oscar Schindler, welke politieke partij houdt aanstaande maandag... een ronde tafelgesprek met Egyptenaren in Nederland? Christen um, um, nu. Dat is goed, wetenschappers hebben tot nu toe een onbekend zoogdier ontdekt. Wat voor dier is dat? Een um, olifantachtige. Nee, het is een beertje, een wasbeertje. Een bronzen beeld van welke schrijver dat ruim 16 jaar geleden... tijdens het boekenbal verdwenen is, weer terecht? Simon Kamigelt. Goed, hoe heet de Amerikaanse militair die geheime documenten aan Wikileaks doorspeelde... en die in de rechtszaal zijn excuses aanbood? Benny Mannings. Bradley Manning. Ben welk ben land ben heeft een man die mogelijk betrokken was bij de val van Srebrenica... uitgeleverd aan Bosnië? Was. Israël. Hoe heet de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie... die alle pogingen om de Kepler-ruimtetelescoop weer aan de praat te krijgen, staakt? NASA. Dat is goed. Op een boot bij welk Indonesisch eiland is gisteren brand uitgebroken? Sulawesi. Bali, de Zweedse koning Carl Gustaf heeft zich de woede van het Zweedse Sidi op de hals gehaald, omdat hij tijdens een jubileumtoer wat droeg? Uh, Palatijnse sjaals. Uh, is goed, VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft landen opgeroepen geld te geven voor humanitaire hulp aan welk land? Pas. Het is Noord-Korea. Nee. En nu is de vraag, uh, zijn het twaalf? Hij schudt al met zijn hoofd. Ging, het inderdaad een beetje moeizaam. Deel 1 ging hartstikke goed. Ja, ja, ja, ja. En nu in de 2, met die, met die, met die kanonvragen. Uh, die, die snel afgevuurd worden. is het dan toch lastig om, uh, om het vol te houden. Zes, uh, uh, goed. Oh. Maal de 8 die er stond uit heel ronde 1. Dat is 48. Ja. Dat ja. is jammer. <laughs> ja, ja, best <laughs> wel. Uh, nee, want ik dacht, het, het, het kan nog wel heel spannend worden. Ja. Maar uh, nou ja, goed. Uh, u krijgt van ons mee de kaarten voor beeld en geluid. de lunchradio, de mok en de lunchbox. En uh, dan betekent dat dat wij een winnaar hebben. En dat is uh, Robert Peek. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het <laughs> was heel spannend. Ja, 96 punten. Um, dat, ja, je, dat weet je nooit of dat voldoende is. Maar, zat je hem te knijpen eigenlijk? Of, uh... Na deel 1 uh, dacht ik wel, oude, hij heeft best een uh, goede kans. Maar daarna stokt het gelukkig. Ja, je, zat, je. je zat mee te turven. Ik zat mee te durven. Ja. ja. Ik mag uh, jouw 300 euro overmaken. Die gaat op de rekening van de familie Peek. Wat, wat gaan we ermee doen? Uh, uh, ik weet het nog niet, maar volgens mij moet ik mijn vrouw mee het eten nemen. <laughs> dat moet. Dat uh, heb ik doorgegeven van Heiko Metsja. Nou, ja, nou ja, dat is toch hartstikke leuk? Ja, zeker. Nou, als jullie daar zitten, denk aan ons. Uh, de 300 euro worden overgemaakt. En uh, doe er wat moois mee, zou ik willen zeggen. Dank wel. Oké. Okay. Uh, ja, we, we hebben een beetje tijd over. Um, dikke twee minuten. Laat me nog een leuk muziekje draaien. You've been here years. Stronger than me You should be stronger than me You should be stronger than me. Amy Winehouse, you should be stronger than me. Zometeen is er weer een, een werklunch. Dat gaat dit keer over het EK Lifesaving. Wat dat is? U hoort het zometeen na het NOS Journaal van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. En zeer vroeg. Zometeen om twee uur in... Vrijdagmiddag live. Tom de Graaf, voorzitter hbo-raad. Over goed onderwijs voor iedereen. Schrijver Jan Donkers is gastrecensent